Kees Groot met het NOS Journaal. Farmers Defence Force wil volgende week weer actie gaan voeren... nu minister Schouten niet ingaat op de eis om haar omstreden veevoerplan in te trekken. Farmers Defence Force wil wegen gaan blokkeren en wilde acties voeren. Met minder eiwitrijk voer wil de minister de stikstofuitstoot terugdringen... maar volgens de boeren worden hun koeien daar ziek van.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 Het kabinet heeft het voorstel voor de corona-noodwet naar de Tweede Kamer gestuurd. In de wet staat onder meer de juridische onderbouwing voor de coronamaatregelen. De wet zou eigenlijk op 1 juli ingaan, maar dat lukte niet omdat er veel kritiek was onder meer op de gevolgen voor de privacy. Ondanks de aanpassingen blijft de Raad van State kritisch. De adviseurs van de regering vinden dat de minister van Volksgezondheid in het nieuwe voorstel nog steeds te veel bevoegdheden heeft. Premier Rutte heeft op het Katshuis geluncht met de Spaanse premier Sanchez. En straks is er een diner met de Portugese premier Costa. De premiers komen naar Nederland vanwege de Europese top van komend weekend... waar het gaat over een miljardenfonds voor landen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Nederland en een aantal andere landen willen dat het fonds vooral uit leningen met voorwaarden bestaat. In een open brief op internet roept een groep van 83 miljonairs... onder wie twee Nederlanders overheden op om de rijken zwaarder te belasten. Ze zeggen dat hun geld hard nodig is voor het herstel na de coronacrisis. De miljonairs wijzen onder andere op de dreigende armoede... voor een half miljard mensen op de wereld. Het weer veel zon en 20 tot 24 graden. Vanavond meer bewolking en vannacht en morgen regen. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in de regio, maar de meeste veroorzaken ook maar enkele minuten vertraging. Wat nog wel opvalt is de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Heemskerk en Knoopend Velzen heb je 10 minuten oponthoud. De wijkertunnel was daar even dicht vanwege een te hoge vrachtwagen, maar de weg is inmiddels wel weer vrij... En op de N247 van Amsterdam naar Horen rijdt het langzaam. En dat is tussen de aansluiting met de A10 en broek in Waterland. Je hebt daar 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I'm trade captain, got a write a song And I've got I'm create But I'm never ah! I'm de Sanfordse Radio staan dit weekend stil bij Herman Broods. 19 jaar geleden dat hij inderdaad een zelfmoord pleegde... door te springen vanaf het dak vanaf het Hilton Hotel in Amsterdam. En wij herdenken dat bij Sanford op zaterdag en zondag... draaien we elk uur aan het begin een Herman Broodje. En dit was er ook weer eentje. Ja, en in Oostenrijk is, het ook, is er ook eentje. Ja, dat is er ook eentje. Ongelooflijk, oh, ja. ja. Want zojuist was er een rode vlag naar een crash van... Uh... Wie was dat? jean Nelson. Ja, oké. Okay, maar goed, ik kon nog wel door naar de, naar de pits. Maar in ieder geval, er was de rode vlag. Dus de, die kwalificatie Q1 wordt niet, uh, niet uh, uh, verder verreden. Dus uh, wat dat betreft. Uh, de teammaat van de Max ligt eruit, hè? Nee, die is er nog wel binnen, oh, okay. maar op de 14e plek. De 14e plek uh, Russell die is door met de Williams. That's en knap. de Perez die ligt eruit voor Q2. Okay, dus en... dat valt tegen Max Stappen op de tweede plek? Derde plek. Derde plek? Derde nee, plek. tweede. dacht ik. derde. helemaal is dat er nog even tussen. Helmut een 1, dacht ik? Nee, 2. Leclerc 1 oh, geloof ik. Oh, Norris 3 had ik. Nee, nou ja, ik nou, heb een hele andere stand joh. Ja, nou, <laughs> in ieder geval, Similarly, goed, sap is door en we pakken de draai natuurlijk gelijk weer op, zodra Q2 weer van start gaat. Maar het zal ook alweer weer af, uitgesteld worden vanwege de regen. In ieder geval die auto moet nog van de baan af. en uh, We houden u daarvan op de hoogte het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Ja, verder heb ik weer heel veel A4'tjes uh, van je gekregen. Weer een leuke stapel. Ja, nee, dat klopt. Je mag, uh, je mag er een uitkiezen voor het gedicht van de week. Uh, om kwart voor vijf is het zover. Liefhebbers van het gedicht van de week, kwart voor vijf is het zover. Het dieren van de week. Nou, uh, uh, we hadden Rex nog uh, uh, uh, als, uh, als hond. ...in dieren als die dierenasiel zitten, maar die heeft een, ook een thuis gevonden. Dus momenteel uh, zijn er geen uh, honden hond meer, te geen hond meer te bekennen, zoals jij dat zo mooi opmerkte. Dus we hebben gekozen voor een uh, poes en die luistert daar de naam Dommel. Dat om half vijf het dier van de week. Natuurlijk Pit Report, we hebben nog wel wat nieuwtjes voor, uh, voor u in Petto. Zo zijn er weer uh, twee races toegevoegd aan uh, het racegebeuren. Uh, we hadden je oorspronkelijk acht races en we zitten nu op negen, uh, uh, tien races. En welke dat zijn, dat hoort is tijdens pitreport rond de klok van kwart over vier. Er is een gridstraf voor een van de, van de piloten. En uh, er is uh, iemand stiekem tussenuit de, ge, uh, ge, uh, weggelopen terwijl het virus duidelijke richtlijnen had afgegeven. En dat uh, komt hem op een waarschuwing te staan. Maar dat allemaal tijdens pitreport om kwart over vier. En uiteraard houden wij de kwalificatie verder voor u in de gaten voor zover die wel tussen nu en vijf uur verreden gaat worden. Ja, dat moeten we nog even afwachten. Dat wachten we nog even af. En natuurlijk hebben we nog veel muziek. Ik zou zeggen, Leclerc 1... Nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal herhalingen. Ik bedoel, vandaag ook die andere standen. Neemt u ons niet kwalijk? Nou ja, ik had dus Hamilton 1, Verstappen 2 en Norris 3. Oké, hou het nou. Ik denk toch dat ik een beetje gelijk rijd. Maar goed, ik kan het ook hebben hoor. Nee, je hebt wel gelijk. Oké, nou we gaan even lekker iets lekkers doen op strand them whoa. oh eh, oh eh, oh come dance and party tonight we are true people original king of talk the talking panda microphone yes me come like el capone when me sing i want have sex on the beach come on move your body.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 In Oostenrijk zijn we inmiddels aan Q2 begonnen. Uiteraard, volgen die voor je hier ook bij de Zandvoortse Radio. Zandvoort. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort met Zoe Wees. Early in the morning, I still get a little bit nervous. Fighting my anxiety constantly, I try to control it. Nothing I can do anymore I don't want to lose control Oh nothing I can do He heeft speciaal gedraaid voor ons, onze Duitse vrienden hier in Salford want deze zangeres Zoey Wees die komt uit Duitsland uit Hamburg, om uh, precies te zijn. En ze heeft een hit te pakken hoor. Met uh, deze single, nieuwe cijfers voor je draaide. In de diverse hitparades op dit moment genoteerd. Deze slagrest met loose control. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, we zitten nog midden in de kwalificatie. Op dit moment uh, Q2 met uh, nog uh, acht minuten te gaan verstappen op P1. Hamilton op P2 en Bottas op P3. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer in de wereld van de Formule 1. De FIA heeft de 9e en 10e Grand Prix officieel bekendgemaakt. Mugello, Italië en Sochi-Rusland zijn aan de agenda toegevoegd. Het seizoen van de Formule 1 is pas net van start gegaan en de eerste acht races stonden al vast. Het doel van de FIA bleef om het seizoen af te sluiten met 15 tot 18 Grand Prix. Met de races op het circuit van Mugello en Sochi staat de teller nu op 10. Het is mij genoegen om aan te mogen kondigen dat Mugello en Sochi aan de racekalender van 2020 worden toegevoegd. Al dus Formule 1-baas Moos Carey in een officieel persbericht. Daar heb je hem weer, Moos. Het seizoen, uh, het seizoen uh, is vorige week geweldig van start gegaan, al dus Moos, in Oostenrijk. En het vertrouwen in onze plannen voor de resterende race-seizoen blijft groeien. Voor het circuit Mugello, gelegen in Italië, nabij Florence, wordt het een primeur. De baan die door de Ferrari vaak wordt gebruikt als testcircuit... zal voor het eerst in de historie worden opgenomen in de Formule 1-race... De baan wordt wel al jaren gebruikt als race voor de MotoGP. Maar bij de Grand Prix van Toscane kan er overigens ook nog een jubileumsfeest gevierd worden. Het zal namelijk de duizendste Grand Prix uit de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport zijn. Het gesprek van in de Formule 1 verder deze week is natuurlijk aanstaande terugkeer van Fernando Alonso. Max Verstappen kijkt uit naar de terugkeer van de Spanjaard. Volgend seizoen gaat de tweevoudig wereldkampioens in derde tijdperk in bij het team van Renault. Ik vind het mooi om Fernando weer dat, dat, dat Fernando weer terugkomt... al dus Verstappen over de coureur... die na 2018 afscheid nam van de Formule 1. Voorlopig althans. Het geeft aan hoe gedreven hij is... en hoe mooi hij de sport vindt. Ik vind het goed nieuws en hoop dat hij co competitief is. Ik verwacht, dat hij zelf, uh, wel is. Dat, ik verwacht dat hij dat zelf wel is... maar het is afwachten of Renault er ook beter voor staat. In 2015 wisselde Verstappen nog helmen uit... met de toenmalige McLaren coureur... Het geeft aan hoeveel respect beide coureurs voor elkaar hebben. De Internationale Oudsportfederatie heeft Charles Leclerc een waarschuwing gegeven. De Formule 1 coureur van Ferrari vloog deze week tussen beide races in Oostenrijk door en, en terug te, te gaan naar Monaco. Hij ging onder meer op bezoek bij wat vrienden en schond daarmee de strenge coronaregels die momenteel in de Formule 1 gelden. Leclerc was niet de enige coureur die na de openingsrace van zondag Spiel in Spielberg terugging naar Monaco. Ook de Finn Moos Bottas, winnaar van de Road Bullring, vloog even op en neer naar haar huis. De Mercedes coureur hield zich voor zover bekend echter wel aan de voor voorschrift om in zijn eigen bubbel te blijven. Met alleen mensen uit zijn directe omgeving. Van Leclerc doken op de social media foto's op dat hij met zijn vrienden had afgesproken. En tot slot Lendo Norris moet voor de Grand Prix van Steiermark, zoals de, de Grand Prix van dit weekend heet... drie plaatsen achteruit in de startopstelling. De McLaren-coureur werd na de eerste vrije training... voor de tweede race op de Red Bull-ring gestraft door de wedstrijdleiding. Norris, 20 jaar, haalde eh, tijdens een gele vlagsituatie... Alfa Tauri-coureur Pierre Gasly in. Dat is tegen de regels. Het kwam hem op een gridstraf van drie plekken te staan... plus nog eens twee, twee strafpunten op zijn licentie... De jonge Brit eindigde tijd op de openingsrace afgelopen zondag nog knap als derde. Dankjewel Albert-Jan. We gaan nog even kijken naar die Q2 waar we op dit moment in zitten. Wil je even scheuren? Nee, ga niet. Oh, nee, ga, nee. nee, we gaan nog even kijken naar die Q2. Mag stappen met nog vijf minuten te gaan op P1. Hamilton P2, Norris P3, Ocon Bottas P4, Ocon P5. Sains uh, P6, 7 Gessli, uh, 8 uh, Ricciardo, 9 uh, Albon. Want uh, zijn snelste tijd is uh, zojuist uh, afgenomen omdat hij net buiten de baan kwam. En uh, op de tiende uh, Vettel. En uh, die is dus uh, op een uh, riskante plek op dit moment. Want de top 10 van de 15 uh, rijders uh, gaat uh, door. Nou, uitgevallen op dit moment Leclerc. En uh, Russell, Stroll, uh, Kivjats en uh, Magnussen. We houden hem uh, voor je in de gaten Ook deze Q2 nog vier minuten te gaan daar in de regen in Oostenrijk. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Teg se qua e mi chiede perché la mo se niente più mi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 De singel van Nick en Simon en Roosanne. Ja, Q2 zit er inmiddels uh, ook op daar in Oostenrijk. Uh, nou ja, Max Stappen die gaat in ieder geval door met een mooie tweede plek in uh, die uh, Q2. En uh, Hamilton P1, uh, Norris P3, Bottas P4, Gasly P5, Ocon P6, uh, Sainz P7. Achtste plek voor uh, teamgenoten... Albon, negende plek, was er voor... Ricciardo. Ricciardo en de tiende plek. Met de hakken over de sloop. Vettel en Leclerc. Leclerc. Die is als elfde geëindigd. En dat betekent dat hij niet doorgaat naar de Q3. Nee, en dat geldt ook voor Russell, Stroll, Fiat en Magnussen. Oké. Okay. Na naar Q3. Zo is het. Maar eerst hebben we zo dadelijk het uh, dier van de week naar dit plaatje.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 je n'ai de Bretagne, aux brouillères d'Ardèche Quelque chose dans l'air a cette transparence Et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche Ma France Cet air de liberté au-delà des frontières Aux peuples étrangers qui donnaient le vertige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 en moi belle rebelle gebeurt het weer in de derde uur hè Albert-Jan? jong. Dus ja. muziek net even anders maar bronze. Mooi plaatje trouwens. Het is uh, twee over half vijf, zo dadelijk gaat Q3 beginnen. En Max wil zeker als eerste de baan opgaan. Ah, ja. <laughs> Daarom heeft hij zijn dingje even opgezet bij de, de, de, de startlijn zeg maar, in de Pitstraat. Ja. Dat hij echt als eerste naar buiten mag. Nee, uh, zeg maar. Die staat er al vier minuten te wachten volgens ja, mij. Nou ja, zoiets. Nou. We houden het in de gaten ook uh, de Q3. Maar eerst het dier van de week. Ja, en uh, we hebben een kater. Uh, ja, we zijn niet een kater. <laughs> maar niet. Dommel, Dommel is een lieve kater van 2,5 jaar oud. Het is een echte knuffelkont en is graag bij je in de buurt. Echt op schoot liggen doet hij niet, maar wel naast je op de bank. Hij vindt het heerlijk om geborsteld te worden. En voor Dommel zijn, we op zoek, zijn ze op zoek naar het huis waar hij naar buiten kan. In zijn vorige huisje kon dit niet en hij werd daar erg ongelukkig van. Dit is uiteindelijk ook de reden dat Dommel naar het dierentehuis is gekomen. Hij eet dieetvoer omdat hij last heeft gehad van blaasgruis... En waar verblijft Kater Dommel? Dommel verblijft in het dierenhuis Kennemerland... Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Of kijk even op de website www.dierenhuiskennemerland.nl. Want ook Dommel verdient een thuis. En zo is het. Maar net, nee, ga voor Dommel of andere leuke dieren... naar het Kennemer dierenhuis. En daar is hij weer. Oh, I could hide the wings...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 We Allemaal bij het geluid van Zandvoorts. De beste muziek. Je radio in het zand. Voor zon. Zee. En heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoorts. Robbie Robertson is uh, lekker bezig, uh, Albert-Jan. En ja, niet alleen hij, maar jij bent ook lekker bezig. Uh, goed, hè? Ja, goede muziek. Je Somewhere Down the Crazy River. Nog vijf minuten te gaan voor het gedicht. Het gedicht wordt vandaag een mooi verhaal. Ja, het was ook een mooie dag vandaag. Zo is het. En, hè? Goed. Ja, dat wordt mooi. Uh, even een tussenstand. Oh ja, natuurlijk net even niet. Maar de Mercedes staan weer één en twee. Ja, dat is uh, niet goed. En uh, Verstappen drie... De derde plek, klopt. En dan, wat hebben we dan nog? En dan uh, Ocon op uh, P4, Norris, P5, Gasly, P6. 7 Albon, 8 Riek 9 Seins en uh, 10 Vettel. Oké, okay, nou. Maar goed, de zit zitten ongetwijfeld in de staart. En we houden hem nu op de hoogte. Zo is het. Hou in de gaten. Hier bij CFM Het Geluid van Zandvoorts.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 And tips. but most of the time I I spent behind these county bars. You see sunlight, I drink some bad. Mr. <laughs> Bond Ja, en het uh, is spannend bij de Q3, maar daar komen we straks wel even op terug. Eerst het uh, gedicht van de dag: Hij is mooi vandaag. Een mooi verhaal: Een belle histoire. C'est une bonne roman. C'est une belle histoire. Het zet een romance, zo'n drie. Wat een mooi moment: een ademloos gesprek met alleen maar vlinders om ons heen. Ik weet niet wat je doet, maar ik weet wel wie je bent. Maar ik voel me even, even niet alleen. Wat een goed gevoel, die speling van het lot. Ook al weet je na een dag de regen alle sporen weer uit zal vegen. Het heeft toch een doel. Deze dag kan niet kapot. Door de lach die ik heb gekregen. Eén moment. Eén moment. Ben je even moos deel van mij. Wat een mooi verhaal. En het licht besloten als je lacht. Het begin van duizend, duizend en één nacht. En wat maakt het uit als ik je ooit weer zie? Je hebt kleur aan deze dag gegeven. En daar zal het zeker niet bij gebleven. En iets anders, iets anders verwacht ik Moos ook niet... Van jou. Een verhaal in een taal die de ziel direct verstaat. Waar mijn hart, ons hart, van open gaat. En het bloed, het bloed weer stromen gaat. Elk, elk moment niet alleen door de speling van het lot. Deze dag, deze dag kan niet meer kapot. En zeg me, zeg me dat het nooit, maar dan ook nooit meer stopt. Wat een mooi moment. Een ademloos gesprek. En wie weet, zie ik je spoedig terug. C'est un bon roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. C'est une romance d'aujourd'hui.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 verhaal, c'est une belle histoire. En het licht besloten in je lach. Il rentre chez lui, là-haut, dans bouillard. Het begin van duizend, en één nacht, in een nacht. Ik heb kleur aan mijn dag gegeven. Dit is fini, le jour de chance. Hier op Vier Talent, chaque haler, chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we opnieuw. Ja we gaan eens even kijken wat Max de Stappen na nou afloop van de kwalificatie te zeggen had. Als we geluid hebben. Ik dacht dat er geluid op stond, maar ik hoor helemaal niks. Dus dat, dat feest gaat eventjes. Jawel? Ja, daar is hij. Ik denk overall het was een good was. Maar in the Q3 it was raining a lot more. En it seemed like we een beetje meer bit in de echt really wet conditions. So I was just aqua-planning a lot more and uh, I couldn't really put the power down in like some combined corners so uh, it was not easy. I tried to be a bit close to the guy ahead had to, to try and stay in his tracks, you know, to have a little bit less water. Uh, but anyway, I think P2 is still good. Um, yeah, it's it's just very tricky out there and of course the last lap would have been better. Uh, I don't think it was enough to, to beat Lewis but um, yeah, pace overall was quite good. We heard you talking about visibility. Was that on your visor or was that just the sheer spray of the car coming up? And uh, the last point, do you think you've done enough in the dry to take the fight to Mercedes? Because it looked like- You said again. The visibility you complained about, was that in your visor or was that from the spray, just from the cars? And do you think you've got a better car in the dry to fight Mercedes tomorrow? Well, yeah, visibility is horrible. Um, first of all, from the tires, you know, you, you can't see a thing so even when you are like six seconds behind it's already very hard to see the braking zones um so it's not very enjoyable out there um but you know it's the same for everyone so we'll have to deal with that and yeah i think in the dry um we can have a good shot at it you know see uh, see how it's gonna go i think the car in general is better than last week so i'm looking forward to that well then mate have a good one tomorrow ja, dat was Max de aan de afloop van de kwalificatie. Op de tweede plek is hij geëindigd, weet dus Ik heb hem even live in uitzending gehaald. Ja, ze, nee, ja. dat deed je heel erg goed. Ja. Ik ben trots op je. Ik leer ja. het nog wel. Ja, nou ja, hij zei het al. Hij, de, de laatste ronde ging even snel, maar uh, het laatste gedeelte van de, de laatste ronde ging weer niet zo goed. Maar Louis Hamilton had u waarschijnlijk toch niet meer bijgehouden. Maar dan krijgen we morgen wel een mooi, twee, mooi strategisch gevecht tussen uh, Hamilton en Max. Hè? En Max, en de rest is uh, eigenlijk nergens. Nou ja, Sainz, nou, die hangt er nog wel lekker bij. Sainz, best of the rest. Zo is het. Nou ja, best of the rest. We gaan hem morgen volgen, de race. Tien over drie. Tien over drie, Oostenrijk, heet en net even anders. Ja, klopt. Helemaal met je eens. De marken. Uh... Ja, zoiets. Ja, race. Ja. Oké, okay, nou ja. ja, we gaan... Uh, nee, eigenlijk kan ik nog twee platen draaien. Heel, heel snel dan, hoor. En nog een klein stukje van deze plaat en dan zometeen... Uh, komen we bij je terug, inderdaad, uh, voor het uh, laatste, allerlaatste plaatje... Van Zandvoort op zaterdag voor deze week in ieder geval. Inderdaad, I like Chopin, de single van Cathedral. Het is twee minuten voor vijf uur, tijd voor ons om op te gaan Albert-Jan. Ja, maar we staan even werk overleggen. Zo is dat, morgen zijn we er niet. Nee, dan zitten we weer in Oostenrijk. Dan zitten wij in Oostenrijk, is Jaap Koper hier van de partij met Sofit op zondag. Volgende week zijn we er wel weer, ook dan weer op de zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. Maandag worden herhaald trouwens. Tussen 3, 2, en 5. Ja, en vanavond van 6 tot 8. Uh, Entertainment for you. Dus zo is het met Fred. Hij is er weer. Blijf luisteren en kijken naar uw enige, enige lokale zender ZFM's. Tot volgende week. Doei doei. Bye. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble.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 en dat to te lachen en smilen en dansen en zingen. Als je je in de dump voelt, dappy silly chums. Just purse your lips and whistle, that's the thing. always look up the bright side. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.